12 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Een bijzonder goedemiddag. Het is een superspannende dag voor tv-bazen en programmamakers. Vanavond barst het op de buis van programma's... die de harde concurrentie met elkaar aangaan. Baas boven baas in Medialand is natuurlijk John de Mol. Hij is bij ons de gast over zijn utopia. Ook aan tafel twee enorm grote bandieten. Althans, dat waren ze. Wensley Francisco en Pierre Kuik. Nu is één van hen, net als onze andere gast... programmamaker geworden. Vanavond gaat hun documentaire reeks Bandidos in première. Kortom, bijzondere gasten op deze het druilerige maandag. Nu eerst het animatienauw met Dorald Megens. De Duitse bondskanselier Merkel is tijdens haar vakantie in Zwitserland gewond geraakt. Ze heeft bij het langlaufen een bekkenfractuur opgelopen. Ze moet van de artsen rust houden. De afspraken van Merkel zijn voor de komende drie weken afgelast. Kamervoorzitter van Miltenburg heeft een aantal fractieleiders uitgenodigd... voor individuele gesprekken over de kritiek op haar functioneren. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Aanleiding voor de gesprekken is een artikel in de Volkskrant... waarin fractieleiders anoniem kritiek leverden op Van Miltenburg. Ze zou ongeschikt zijn voor haar functie. Afgelopen weekend zei Van Miltenburg op Radio 1 dat ze door wil gaan als, fractie, als Kamervoorzitter. Ze twijfelt er niet aan dat ze op de juiste plek zit. Victor en Rolf zijn uitgeroepen tot Dom Bondje 2013. Het ontwerpduo gebruikt veel bond van vossen, nertsen en wasberen... zegt de organisatie achter de verkiezing. Het bond van de ontwerpen van Victor en Rolf komt uit Scandinavië. De dieren worden alleen voor de vacht gefokt. De rest wordt weggegooid. Andere genomineerden dit jaar waren onder andere... Glennis Grace, Patty Bart en oudwinnaar Gerard Joling. De genomineerden zijn altijd BN'ers omdat die een voorbeeldfunctie hebben. Koningin Maxima won de verkiezing vorig jaar.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 De president van Soudaan, Bashir, is afgereisd naar Juba, de hoofdstad van Zuid-Soudaan. Daar worden vandaag gesprekken verwacht tussen de strijdende partijen in Zuid-Soudaan. Bashir spreekt in Juba met zijn zuid soedanese ambtgenoot Kier. Die is in conflict met zijn vroegere vicepresident Mashar. Die leidt een rebellenleger bestaande uit overgelopen militairen. Bij gevechten in Zuid-Soudaan zijn de afgelopen maand zo'n duizend mensen omgekomen. AZ-speler Maarten Martin speelt volgend seizoen in Griekenland bij Pauk Saloniki. De aanvoerder van AZ heeft een contract voor twee jaar getekend. De Belg is bezig aan zijn achtste seizoen in Alkmaar en vertrekt in mei transfervrij. Het weer bewolkt, vooral in het noordwesten en zuidoosten, soms motregen, later vanmiddag en vanavond stevige buien. Aan zee waait het stevig en met 11 tot 13 graden is het erg zacht. In de loop van de avond droog, minder wind, ook morgen zacht, overdag is het droog met af en toe zon en s'nachts regent het.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 De lunchtafel, mag je ook zeggen. De Nieuws staat staat vol met broodjes. Maar of we eraan toekomen om een hapje te nemen? Ik betwijfel het, want we hebben bijzonder veel te bespreken. Dit uur zijn aangeschoven John de Mol, Pierre Kja Kuik en Wensley Francisco. De Mol, vanavond start Utopia. Vijftien mensen proberen een hele nieuwe maatschappij op te bouwen. Eer op een braakliggend terrein gebeurt dat. Wij zijn eruit hier vanaf het Mediapark. Hoe ver zitten de utopisten hier vandaan? Ik denk uh, een kleine kilometer. Dus we kunnen ze zien. Als je een hele goede oog hebt al. Echt hier verderop, in het bos. Gewoon, uh, in Krijl, het uh, oude asielzoekerscentrum, ja. Heren aan tafel, Bandido's, Pierre en Wensley. Jullie zijn uh, vanaf vanavond uh, vier weken lang te zien in het documentaire Bandido's. Inderdaad. En alle tv-baasjes zijn bijzonder druk met de kijkcijfers. Jullie ook? Uh, nou, nee. We maken onszelf dan niet zorgen over. Misschien met Bandido's 2 of zo, dat we meer kijkcijfer gericht zijn. Nu gaan we gewoon puur voor, uh, voor ah, inhoud. lets toch niet. <laughs> wat, wa, wat verwacht je? Want je wil natuurlijk... Je hebt er wel iets in je hoofd. Nou, ik, uh, nou, als wij meer scoren dan Utopia, dan ben ik blij. <lacht> Goed, dus kleine miljoen zou mooi zijn. Ja, zoiets. De Nieuws-PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhol. Vanavond half acht dus begint op SBS6 Utopia... het nieuwste en dus grootste reality-project... van media Guru John de Mol tot nu toe.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 Ik las dat het idee voor Utopia is ontstaan tijdens de wekelijkse brainstorm-sessie. Hoeveel mensen komen dan bij elkaar? Nou, dat is wisselend. We hebben elke maandagavond uh, sessies waarin uh, allemaal nieuwe ideetjes op tafel komen. Ja. Uh, en dat is de ene keer zes, de andere keer zeven, maximaal acht. Want en iedereen moet nieuwe niet. ideeën meebrengen? Ja, iedereen moet daar nieuwe ideetjes op tafel leggen van iets wat hij gelezen heeft... of iets uit het nieuws of uh, wat dan ook. En wat komt er dan zoal op tafel, noem eens wat? Uh, ja, er komen ideeën voor nieuwe quizzen, voor nieuwe realityprogramma's... voor nieuwe shows, uh, van alles en nog wat. En, en hoe gaat het dan? Want u zit dan aan het hoofd van de tafel, stel ik me zo voor. En dan, uh, nou, ik zit er gewoon tussen, volgens mij. Maar, tussen. Ja. En dan zegt u van, nou, nee, dat is niks, dat is wel wat? Ja, er de, de komen denk ik op zo'n avond twintig, uh, dertig nieuwe ideetjes voorbij... Als we daar één of twee uh, het levenslicht gaan zien, dan, dan is dat al heel veel. En dat weet u op dat moment al? Nee, want we, we beslissen dan wel welke ideeën we verder gaan uitwerken. En als je die dan weer op een hoop gooit, daar valt ook weer 90% vanaf. Dus ja. het is een soort omgekeerde piramide waar onderaan uiteindelijk heel weinig uitkomt. En krijgen die ideeën cijfers? Uh, nee, die krijgen alleen maar een soort uh, prioriteitenstatus. Uh, uh, uh, als er een idee uh, op tafel ligt waarvan we allemaal echt lyrisch zijn dan uh, krijgt dat een soort triple e status die betekent dat er een aantal mensen vrijgemaakt worden... om dat direct te gaan ontwikkelen. En wie vergeeft die triple e status Ik. Alleen u. En voor de rest heeft niemand wat te vertellen. Nee, zo is dat ook weer niet. Maar uiteindelijk moet er iemand beslissen, en dat ben ik. En zijn er nog mensen die aan de tafel hebben gezeten... en die dachten, bij Utopia, nou, dit gaat te ver. Dit is niet haalbaar. Nee, want ik denk dat er in het verleden al programma's zijn geweest... die de grenzen uh, bepaald hebben... die veel verder liggen dan bij Utopia, denk ik. Zoals Big Brother bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Ja. ja. Dus er was hier niemand die zei... Nou, John, John, nee, moeten nee. we dat nou wel doen? Nee, in tegendeel. Of we hebben het al gezien. Het is al nou, gebeurd. Nou, dat, dat dan nog eerder. Van, kun je daar een interessant televisieprogramma van maken? En daar hebben we maanden aan gewerkt om, om dat idee uit te werken. En uh, we denken dat dat kan. En die 15 mensen die zitten daar nu? Ja. Al vanaf Audia's avond. Hoeveel tijd heeft u sindsdien doorgebracht in de regieruimte? Uh, nou, ik denk een uurtje of... 60. Veel, dus? Ja, veel. ja. Want u wil alles blijven volgen. Nou, dat gaat natuurlijk niet een jaar lang lukken. Want uh, straks ga ik me ook weer bezighouden met andere programma's. We maken niet alleen Utopia. Maar het opzetten en het uh, zorgen dat het van de grond komt... Uh, is wel heel belangrijk. Uh, ik kom net uit de montage van aflevering 3, Die we helemaal minitueus doorgenomen hebben... waar nog een paar kleine dingetjes aan veranderd worden voor woensdagavond. En ik denk dat ik over een week of drie, vier hoop dat het dan zo loopt... dat ik... Ja. Ietsje minder tijd erin hoeft te stoppen. Kunt u schetsen hoe dat gaat? Want u zit in die regieruimte. U ziet daar, ik geloof het, zijn, in de 100 camera's. Want is... 120, ja. 120. Ja. Um, en heeft u al een moment dat u daar gehad... dat u dacht, dit is, het, dit is het. Dit wordt een klapper. Ja, dat heb ik al een paar keer gehad. Nou ja, dit wordt een klapper, dat weet je nooit. Maar dat er mooie, spannende en enerverende dingen gebeurd zijn... tussen nu en 31 december. Uh, nou ja, kijk, ze moeten ontzettend hard werken... Om uit die status van er is niks te komen. Dus, dus wat mij iedere keer verbaast. is de flexibiliteit. en de inventiviteit van een groep mensen. die niks hebben. en die toch weer weten te overleven. Noemen ze een inventief voorbeeld? Wat uh, u uh, nou, ze hadden uh, binnen 24 uur water. Uh, ze hadden uh, heel provisorisch bedjes gemaakt. Ze hadden alle uh, hooi van de koeien naar binnen gesleept. En met balkjes uh, gezorgd dat het op zijn plek bleef liggen. Waardoor ze in ieder geval iets hadden om op te liggen. Ja. Uh, ze zijn onmiddellijk 2 januari begonnen met het timmeren van een slaapkamer. Uh, ze hebben een gasfornuis inmiddels. Ze hebben een oud lek bad gevonden ergens op het terrein. Dat hebben ze dichtgemaakt, dat... op stenen stapels gezet... en daar vuur onder gestookt, waardoor ze ja. een soort... Hot-tub-achtig uh, dingen. Maar dat u daar heeft neergelegd natuurlijk. Uh, die hebben wij daar bewust neergelegd. Ja. Ja, maar <laughs> ja. wel goed verstopt. We zijn nog snel <laughs> gevonden. Dan ja, ja. ja, ja. nou, lees ik op internet allemaal berichten van... Ah, nou, met dat, met dat survivalen valt dat wel mee, want de, dat kleine geldbedrag is 10.000 euro... en ze kunnen gewoon bij de Hornbach spullen bestellen. Ja, die en die en, moeten ze wel betalen. Die moeten ze wel betalen, en ja. Jumbo komt lam, langs voor voedsel. Oftewel, mensen hebben een beetje het gevoel van, nou, zo erg survivelen is het ook niet. Nou, ik denk uh, dat ik je bij deze graag uitnodig om een keer 24 uur mee te komen. Dan Leuk, zul je zien ik. hoe zwaar het is. het is. Het is koud, er is nog geen verwarming, ze hebben nog steeds geen elektriciteit... Ze hebben dan sinds gisteren uh, via de kringloopwinkel, geloof ik... voor 260 euro, 15 oude, beetje vieze matrassen kunnen kopen. Uh, het is echt, het is echt uh, bezwaarder dan je denkt. U zou er niet willen zitten? Nee, ik zou er niet willen zitten. Ja, bovendien doet u zelf geen boodschappen, las ik ooit. Dus... Dus, dat klopt, ja. ja. <laughs> ja. Dan ja. Het is toch wel handig dat hij bijvoorbeeld de Jumbo kunt bellen... en zegt breng me wat langs? Uh, ja, dat kunnen zij ook, maar ze moeten er wel voor betalen. En er is al gezond. Nou, weet jij dat? Dat ja. heb ik gezien. Ik oh, heb je hebt het, het gezien zelfs. Ik heb het stream bekeken, ja. Nou, ik zou het geen zoenen willen noemen. De Amerikanen noemen het hukken. Ja. ja het was wat donker, het was onder een geïmproviseerde douche. Ja, correct. Ja. ja. ja. Okay, met een en... tong of zonder tong? Ik denk zonder. Oké, okay. maar dat is niet duidelijk te zien op een miljoen nee, op 20 graden. Nee, nee, is niet nee. te zien. Nee, nee. Ja, het was wel mooi, want het was net, u had een interview in het AD... en er werden ook wat uh, deelnemers gequote. En het gaat om aannemer Paul. Een, heel, een vrij uh, emotioneel stukje. Ja, mevrouw, we zijn 21 jaar bij elkaar ja. en ik ga haar missen. En de volgende dag staat hij daar uh, te, te hukken. Ja, ja maar hukken is iets anders dan zoenen. Ja. Het is een soort emotionele uiting van het missen van mensen die je dierbaar zijn. En dan kan iemand in de buurt, kan door middel van een huk, kan dat een beetje oplossen. Wat dacht u toen u het zag? Nou, ik... Ik dacht niet zoveel. Als je Big Brother gewend bent of nog erger de Gouden Kooi gewend bent... dan is dit echt zo onschuldig. Mijn moeder zei, dit is het begin van een romance. Dat zou kunnen, maar ik denk het niet. Nee, ik zie wel romances ontstaan, maar niet tussen die twee. Wensley, ja. ja. Hucke is heel wat anders dan zoenen. Ja, ik, ik, ik, ik zou het echt totaal niet weten. Maar volgens mij begint het met een heuk en dan eindigt het toch wel bij een zoen, denk ik. Ja, bij, bij sommigen je, bij wel. wel. Ja. Ja. Nee, Amerikanen ja, doen dat gewoon als ze elkaar begroeten. Maar, ja, maar u, u dacht ongetwijfeld wel van, dit, dit is wel een mooi... Dit, die kant moet het natuurlijk wel op. Er moet, ja, er, er moet zou, iets te zien zijn. Ik zou je graag het antwoord willen geven. Ja, maar nee, dat, is, dat gaat gebeuren. Dat, ja, maar, dat vind ik wel, wel niet meer relevant. Het is toch hartstikke romantisch, buiten in het bos, in een, in een bad... met z'n tweeën, ja, hugger, ja, volgens mij... is er wel ergens zijn vingers er weer ergens in geslipt. Nee, nee, nee, nee, maar, dat, nee, nee dat, absoluut dat, niet. Dat zou jij doen, Wensley. Ja. Ja, als bandiet ook. Zo de wel, waard wel, ja. is. Ja. Wat <laughs> doet u als er een vechtpartij uitbreekt? Uh, Grijpt u dan in? Ja, het hangt er een beetje vanaf. Uh, hoe, hoe heftig de vechtpartij is, een beetje duw en trekwerk. Ja, daar gaan we niet voor naar binnen. Maar er is 24 uur bewaking, die zit er heel dichtbij. En ik vind wel dat wij de veiligheid van de 15 inwoners moeten garanderen. Dus echt excessief geweld wordt onmiddellijk... Uh, ingegrepen en wordt iemand ook uit het programma verwijderd. En dan zijn dat ook bewakers met zo'n pakje aan... of zijn dat ook psychologen die daarbij zitten? Uh, nou, dat zijn uh, bewakers met een pakje aan. We hebben ook psychologen. Dus uh, de deelnemers, inwoners kunnen als ze behoefte hebben... met een psycholoog praten. Dat is buiten beeld. Dat gebeurt ook niet in het programma. Daar laten we ook niks van zien. Uh, maar als ze behoefte hebben, kan dat. Wat mij nog niet helemaal duidelijk is... is uh, elke maand gaat er iemand naar huis, hè? Als dat goed is. Uh, ja, maar er komt weer een nieuwe van in de plaats. Maar wie, wie, wie, wie wint er uiteindelijk? Uiteindelijk, als we zover komen, roep ik maar steeds... want ja. uh, het gaat een jaar duren als het allemaal lukt... Uh, gaan we in december, half december, om de dag gaat er één uit. Ze beslissen dat zelf, wie dat is. Ze stemmen zelf mensen eruit, totdat er drie overblijven. En op de laatste dag van het jaar beslist de kijker voor 50%... en alle ex-inwoners voor de andere 50% wie de winnaar is van Utopia... wie er het meeste heeft bijgedragen aan Utopia... En wat diegene wint, is het geld wat er op dat moment... op de bankrekening van Utopia staat. Maar dan, dat betekent dus dat er eigenlijk uh, een belemmering komt... in de samenwerking van de mensen. En Utopia bouw, bouw je toch met z'n allen op. Maar u gooit, er, ook. Ja, u gooit er altijd soort elementen in... waarbij ze elkaar kunnen, uh, uit kunnen stemmen en noemen. Dus er komt nooit eens gezinsheid. Dus het, eigenlijk het, utopia niet. Het grappige is dat ik vanochtend interviews had bij de collega's op Radio 2... die zich juist zorgen maakten dat er te weinig van dat soort elementen in zaten. Dus je kan het niet snel goed doen in Nederland, geloof ik. Heb Je hebt u goed geslapen vannacht? Uh, ja, maar ik ben een beetje ziek, zoals je misschien hoort. Dus ik heb er wel een klein pilletje in gegooid. Omdat u altijd zegt dat u buitengewoon zenuwachtig bent aan het begin van een ja, nieuwe programma ben ik ook. En dan slaapt u slecht. Maar nou, kennelijk valt het dit keer wel mee. Ik heb een pilletje gebruikt even om in te slapen. Ik las in het AD dat het programma minimaal 10% moet halen... in de kijkersgroep tussen de 18 en de 49 jaar. Ja. En dan had u het over 800.000 kijkers. Gaat dat lukken? Nou, nee, dat, dat, dat heeft niet zoveel met elkaar te maken. Want het aantal kijkers hangt er van af, wat voor soort kijkers. Bij commerciële televisie wordt alleen maar gekeken naar de doelgroep 2049. Dat 2049. is het enige wat telt. Ja. En de rest, hoe vervelend ook, telt gewoon niet mee. En in de doelgroep 2049 uh, hopen wij minimaal 10% marktaandeel te halen met dit programma. En of dat er nou 800.000 of 400.000 zijn, dat hangt van de leeftijdsgroep van die oh. kijkers af. Met 400.000 van de goede kijkers zou je al op 10% kunnen zitten. Maar goed, het is wel een spannend programma voor u. Het is heel spannend, toch? Ja. ja. En zeker als je kijkt naar. We keken even naar de kijkcijfers van, van de Voice en de Voice Kids. Dat loopt een beetje terug. Dit is wel een moment. Nou, ik maak me over de Voice and the Voice Kids, uh, zolang dat uh, nog uh, 2,3 miljoen scoort, niet zoveel zorgen. Oh ja, het gaat, het gaat het uh, langzaam, Maar ik wil, want... ik wil gewoon iets nieuws. En uh, dat doen we continu. Dit heeft wel heel veel aandacht in verhouding tot uh, de tien nieuwe programma's die wij de komende drie maanden maken. Uh, het lijkt wel alsof dit het enige is, dat is niet zo. Maar dit is wel een hele belangrijke. Ten meer ook, omdat er in het buitenland al met heel veel nieuwsgierigheid gevolgd wordt wat we hier aan het doen zijn. Zometeen over het buitenland. Nog eerst even over die, die kijkcijfer. Stel, het wordt maar 6%. procent. Wat dan? Als het daarbij blijft. Ik vind wel dat het programma de kans moet krijgen om, om zich even te ontwikkelen. Uh, dus we hebben eigenlijk met SBS afgesproken. Wat er ook gebeurt, drie maanden blijft het staan. En als het dan op 6% zit, dan gaan we ermee stoppen. En dan, die kandidaten, die gaan gewoon door in de rimboe. Nee, nee hoor, die zeggen we dan dat we gestopt zijn. Ja, we zouden niks kunnen zeggen, maar dat is een beetje lullig. Nee, dat is te gek. Dat moet je doen. Ja, niks, ja. En dat niks wordt al dit. Dat mensen gewoon daar om het hek gaan staan kijken. Even over dat buitenland nog, want er is, er is belangstelling, ja. begrijpen wij. U heeft zelfs een, een tribune laten bouwen, zodat mensen kunnen kijken. Nou, een tribune, ja, een soort, soort VIP-boksje ja. achter de regie. Wij hebben gemerkt bij eerdere programma's zoals het Big Brother of de Gouden Kooi... dat op het moment dat je in die, regieruimte, die centrale regieruimte komt... dat iedereen toch wel onder indruk is. Alleen, daar wordt nu heel hard gewerkt door heel veel mensen. Dus is het heel storend om daar steeds mensen naar binnen te laten komen. Dus we hebben nu achter de regie een glazen wandje gemaakt... met een paar bioscoopstoelen... waar ja. met name buitenlandse zenders uh, kunnen meekijken hoe we dit programma en maken. En er is al interesse. Nou, er is nieuwsgierigheid. Ik denk dat uh, uh, de televisiewereld een hele opportunistische wereld is. Ze zijn heel erg nieuwsgierig, ze houden het in de gaten. Ik denk dat ik niet de enige ben die morgenochtend nieuwsgierig naar de kijkcijfers kijkt. Maar dat ze ook in Amerika, Engeland en Duitsland meekijken. En als die kijkcijfers goed zijn, dan komen ze met gezwinde naar Kralo. Blijf zitten, meneer de Mol. We krijgen Monsters Men, of Monsters Men heet het officieel, met Little Talks.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 why he said to shock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 afgelopen. Ja, hij is afgelopen. Ah, het zijn we die jongens in, in, in zwarte pakken... met rare gezichten, getekende gezichten. En dan lopen ze door de sneeuw... en tussen de vulkanen door van IJsland. En ze uh, verkopen ook t-shirts. En die zijn ontworpen door de kinderen... die in het kinderziekenhuis verblijven van Rijk Javik. En op die t-shirts staan natuurlijk tekeningen van... enge monsters. De Nieuws-PV... Kamervoorzitter Anoushka van Miltenburg die gaat gesprekken voeren... met alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer... over hun kritiek op haar functioneren. En die fractievoorzitters die hadden kritiek voor de kerst geuit in de volkskrant. Je zal het nog weten. NOS-verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, waarom gaat ze dit nou doen, die gesprekken? Ja, Willemijn, de kritiek is haar rouw op het dak gevallen. En dat was natuurlijk ook niet zo gek, want het was allemaal anoniem kan zelfs wel als karaktermoord worden opgevat eh, omdat het anoniem was. Ze zouden vergaderingen niet kunnen leiden. Er zouden na een jaar ook helemaal geen verbeteringen zichtbaar zijn. Volgens sommigen was ze ongeschikt. Haar optreden werd een leidensweg genoemd. Dat soort kwalificaties werden er allemaal gebruikt. Nou ja, van Miltenburg, die eh, wijkt niet. Ze pijnst er niet over om zich terug te trekken. Eh, maar in de hoop op een betere werksfeer... heeft ze nu voor de kerst al al die fractievoorzitters benaderd... om gesprekken over die kritiek te gaan voeren. Ja, en dat gaat ze één op één doen, hè, begrijp ik. Wanneer? wil ze die gaan voeren? Nou ja, de komende weken. Uh, meer wil haar woordvoerder er niet over zeggen. Wel duidelijk dat het een op één gesprekken zullen zijn, inderdaad. Zoals je al zei, dus met alle fractievoorzitters afzonderlijk. Ze gaat niet met allemaal tegelijk aan tafel zitten, want dan zit ze met een hele troep wolven tegenover zich. En dat ze daar ja. geen zin in heeft, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Nee, maar precies daarover las ik ook weer wat tweets van fractievoorzitters van ja, ja, is dat dan wel uh, zo slim om dat één voor één te doen? En misschien durft ze niet anders. Ik zeg het niet helemaal exact zoals het, uh, zoals het er stond, maar dat was een beetje de teneur van die ja, aan de andere kant stel je voor dat je in je eentje tegenover 10, 12 man zit. Dat is natuurlijk ook helemaal niet uh, eenvoudig. En ik, ze verwacht nu waarschijnlijk dat die fractievoorzitter recht in haar gezicht niet anoniem die kritiek op, op tafel durven te leggen, zodat ze zich er ook tegen kan verweren en er misschien ook wel wat van kan opzet, opsteken. He, want ze snapt zelf ook wel uh, waarom haar optreden niet altijd als uh, geweldig is gezien het afgelopen jaar. He, bijvoorbeeld dat Kamerleden per se in, in een debat moeten spreken van de minister van Sociale Zaken en dat ze niet meer minister als je mogen zeggen, vinden ze raar. Terwijl Wilders bijvoorbeeld wel uh, pech tot voor een miserig mannetje... mag uitmaken in een debat. Ja. Nou, Daarvan heeft ze nu gezegd, dat gaat, dat, uh, gaat me niet meer gebeuren. Nee, dus, dat, uh, dat, dat wil ze anders gaan doen. Ja, ja. En, en ze hoopt dus met die gesprekken de, de lucht op te klaren. Zodat het nieuwe jaar niet ook een leidensweg gaat worden... voor haar en voor de Kamer. Maar wat denk jij, wat proef jij een beetje in Den Haag? Gaat dit de kou uit de lucht nemen? Of is het een beetje een soort, nou ja... een doekje voor het bloeden en dan, dan hobbelen we weer verder? Nou ja, het, duidelijk is dat er weinig op... De, Weinig vertrouwen is in het optreden van, van Miltenburg. Aan de andere kant vind, vind ik het veel te vroeg om nu al te zeggen dat dit wel of niet iets gaat worden. Want de gesprekken moeten nog gevoerd gaan worden. Pas als dat achter de rug is, dan horen we al dan niet anoniem wel weer wat de fractievoorzitters daarvan vinden. Ja. En dan kunnen we misschien een conclusie trekken over wat de toekomst gaat brengen als het gaat om de positie van Kamervoorzitter van Miltenburg. We gaan het zien. Wilko Balm in Den Haag, dankjewel. Columnist en schrijfster Nienke de Jong. Je hebt gisteravond net als 4 miljoen andere Nederlanders gekeken naar Boer Zoekt Vrouw. Heb je gekregen wat je wilde? Ja, ik heb eindelijk gekregen wat ik wilde. Ik, het is, bij actiefilms is het zo dat er altijd drie dingen in moeten zitten. Schieten, tieten en helikopters. Bij Boer Zoekt Vrouw moet je eigenlijk <lacht> altijd hebben dat er poep in zit. Uh, we moeten uh, tranen en we moeten een hand in de kont. Oké, we beginnen met poep. Ja, poep. Nou ja, je zou dus denken dierenpoep, en dat is ook meestal het geval. Want bedoel, ja, die boerinnen die daar op de boerderij komen... die denken nog dat het boerenleven heel romantisch is... en uh, dat je alleen maar wapperende waslijnen ziet en dat soort dingen. Maar boerderij is ook gewoon goor en vies en er zit overal stront. En op een gegeven moment ruik je alleen maar naar boer. Dus er moet wel poep bij. Maar dat was dus deze keer geen dierenpoep, maar dat was mensenpoep. <kijkt> want het was, we zijn bij uh, Johan. Dat is een heel klein boertje uit uh, Denemarken. Die woont daar op een soort van Zweeds detective-achtige uh, boerderij... Uh, met drie vrouwen en uh, Ingrid die was naar de wc geweest en uh, de wc raakte verstopt en dat gaf nogal een rommeltje. Ik kwam net van de wc, ja, die loopt niet dat door hè? Nee. Ja. Dat, uh, dat is dat was hey, langzaam, bekend. Heel langzaam, uiteindelijk is hij wel weer leeg. Maar... Ja, maar het, blijft, het papier het blijft komt... allemaal wel, uh, wel bovenop uh, de pomp. Waarom, waar, waarom vertelt ze dit op tv? Ja, dat is niet dus raadsel. Ik denk, ja, je kunt toch ook wel even zeggen... jongens, stop even met draaien. Nee, er is niet nee, nee, gebeurd. dit is of, het natuurlijk. Dit is een ja, de in de pap. Ja, ik bedoel, die regisseur zit ook gewoon... ga door, ga door. Ze moeten daarna ook nog met een, een stok het weiland in... om daar de riolering met z'n allen los te trekken. En dan staan die andere twee boerinnen er ook bij te kijken van ja... wat is maar, hier aan de hand? ja. En, uh, maar ze, ze, ze, praten, ze, praten, ze praten gewoon over op tv. Ik bedoel, uh, ze, kan het ook, ze zou het ook kunnen verzwijgen. Dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, je kunt ook gewoon, pas als iemand anders erachter komt, zeggen: Oh, was dat zo? Joh? Nee. Ah. Maar zij besluit gewoon om dit gewoon op tv te vertellen. Maar er ook tranen. Is er gehuild? Ja, er is zeker gehuild. Want we hebben het eerste uh, wegstuurmomenten hebben we gehad. Onder andere bij Boer Jan in Canada. En, uh, vrij onverschrokken boer die eigenlijk niet zo heel veel te melden heeft... maar uh, toch drie hele leuke meisjes op zijn erf heeft gekregen. En uh, Florence uh, moest weg. En dat klonk zo. Die paste zo goed in het plaatje. Ja, nou voor hem dan niet helemaal. Maar heeft hij gelijk? Als hij zegt, je hebt zoveel in Nederland. Ja, maar ja. Als ik dat daar kan opbouwen, dan kan ik het toch ook ergens anders opbouwen? Ja, ja. Al, had ze dat niet verwacht. Had ze dat niet op gerekend. Nee, je hebt ook altijd een paar boeren erbij die eigenlijk hun hele leven alweer uh, gebouwd hebben rondom deze boer. Ook al weten ze nog helemaal niet dat ze hem zullen krijgen. Ze hebben hun huis al opgezegd. Ze hebben hun paarden al de deur uitgedaan. Ze zijn helemaal klaar om te verhuizen. Ook al weten ze nog niet eens zeker of dit wel de man van hun leven is. Maar gewoon ze zitten in dat spel, ze willen winnen. En als je dan als eerste weg moet, dat is gewoon vervelend. Ja, even tot slot nummer drie. want Die vond ik vrij intrigerend: De hand in de kont. Ja, een hand in een kont. Kijk, het boerenleven is dus niet zo glamorous als sommige mensen denken. En dat is goed dat we dat nu aan laten zien. Dus elk seizoen moet er wel een hand in een kont gaan. En uh, deze keer was dat van de veearts van Boer Jos uit Frankrijk. Een jonge jongen. En, uh, maar toen wilden de, de meisjes van Boer Jos wilden ook de hand in de kont stoppen. En uh, Willemijn was heel erg trots dat ze dat had Wie? gedurfd. Willemijn. Okay. Want Willemijn heeft vorige week uh, opgebiecht dat ze eigenlijk een beetje bang is voor koeien. Die Met het lange rode haar is dat geloof ik hè? Nee, nee oh, ze heeft bruin haar en nogal psycho ogen. <laughs> Oké, okay, goed. Ik was blij verrast dat alle dames die... Nou goed, die pil bij die koe uh, binnen wilde brengen. <laughs> ja, dat voelt als een overwinning op jezelf. Ja. <laughs> dus dan ben je extra trots. Toen kwam dat ja. moment natuurlijk van kiezen. En toen moest Willemijn toch weg van En toen hielp het dus helemaal niks. Had ze helemaal met haar hand tot aan de oksel in die kont gezeten. En nog moest ze weg. Het is gewoon, het is tragisch. Maar ja, weet je, dat is ook eigenlijk helemaal niks van hand en een kont. Je, als je een echte boerin wilt worden, dan moet je gewoon met meer dingen komen. Dan moet je gewoon een keizersnee kunnen uitvoeren met twee hooivorken. Of moet je gewoon zo'n trekker het hele erf over kunnen slepen. Dan is echt, een hand en een kont is niks. Nee. Daar ben je niet mee. John de Bol ook nog steeds aan tafel. Op, in Utopia hebben ze ook een koe, toch? Het twee zelfs. Ja kunnen die, zijn of zit er ook een stier tussen? Uh, nee, dat zijn twee koeien. Want okay. een koe mag, of kan niet alleen staan, heb ik me laten vertellen. Dus we krijgen niet dit soort tafereelen? Uh, nou, nou, wellicht. Ik hoop het. <laughs> Dan kijk ik elke dag, hoor. Ja, oké, okay, we gaan verder wat houdt de rest van de wereld zoal bezig? Willem Frank de nood heeft de highlights in 100 seconden. De Verenigde Staten zijn in de band van extreme kou. Maar ondanks die polar vortex ging gisteravond de wedstrijd van de Green Bay Packers tegen de 49ers gewoon door. Dat was bij een gevoelstemperatuur van 26 graden onder nul. Dat was een van de koudste American voetbalwedstrijden ooit. Deze fan ging er naartoe en kleedde zich warm aan. Vier layers of long johns, twee sets snowpants, vier shirts, een sweatshirt en een coat. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen inmiddels voor levensgevaarlijke kou. In een Taiwanese dierentuin heeft de pandabeer baby Yuanzai voor het eerst kennis gemaakt met het publiek. Yuanzai has had a thorough physical examination. During Yuan first appearance in front of cameras, played around for some 20 minutes, then fell asleep. Yuan is het, het is het eerste nageslacht van twee panda's die Taiwan in 2008 cadeau kreeg van aardsvijand China. Dat was toen een symbool van goede wil. Een grote Griekse smeergeldaffaire breidt zich uit. Het gaat om de zaak tegen Antonis Kantas. Een voormalig defensieambtenaar. Kantas nam steekpenningen aan bij de aankoop van wapens. Verschillende internationale media melden dat hij het geld in Zwitserland op de bank zette. Grote bestechingssommen zullen laut de gestendnis van Kantas in de Schweiz gelandet zijn. Am geld, rond 15 miljoen euro, liet Kantas bij Julius Speer aanlegen. Kantas zou zeker 15 miljoen euro hebben weggesluist. Straks in BV Buitenland een gesprek met Cheryl Lynn Baas, voormalig Miss Nederland. Want zij helpt bij het opbouwen van een school in de Filipijnen. De nieuws met Felix Murders en, <totstuken> en Beline Veenhof. Tussen de broodjes en de melk zitten hier nog steeds aan tafel. manaat Jean de Mol, die nog steeds geen broodje heeft genutterd, zie ik. Jammer, Wensley, Francisco en Pierre Kuik... die zijn opgeklommen van crimineel tot programmamaker. Ja, heren, ja, zo is het eigenlijk wel. In een in nutshell. <laughs> Sterker nog, ze zijn trouwens collega's bij BNN-Vara... en ze vertellen zometeen over hun bijzondere project, project Bandidos. Dit is Radio 1. Met het internationaal verzorgd door Dorald Megens. Kamervoorzitter van Miltenburg heeft een aantal fractieleiders uitgenodigd. voor individuele gesprekken over de kritiek op haar functioneren. Aanleiding is een artikel in de Volkskrant. waarin fractieleiders anoniem kritiek leverden op Van Miltenburg. Afgelopen weekend zei ze op radio 1 dat ze door wil gaan als kamervoorzitter. Ze twijfelt er niet aan dat ze op de juiste plek zit. De Duitse bondskanselier Merkel is op vakantie in Zwitserland gewond geraakt. Ze is gevallen bij het langlopen en ze heeft een bekkenfractuur opgelopen. Toen ze viel was gelukkig de snelheid vrij laag. Merkel moet het van de artsen nu wel rustig aan doen. De komende drie weken moet ze zoveel mogelijk liggen. De president van Soedan, Bashir, is afgereisd naar Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan. Daar worden vandaag gesprekken verwacht tussen de strijdende partijen. Bashir spreekt er met zijn Zuid-Soedanese ambtgenoot, Kier. Die is in conflict met zijn vroegere vicepresident, Mashar. En Victor en Rolf zijn uitgeroepen tot dombontje 2013. Volgens de organisatie van deze verkiezing gebruikt het mode bond van vossen, nertsen en wasberen uit Scandinavië. De dieren worden alleen voor de wacht gefokt, de rest wordt weggegooid. Dat zijn de hoofdpunten. Rudolf van de redactie is hier weer aangeschoven... met een update van de NieuwsBV.nl. Ja, kennen jullie Super Size Me nog, jongens? Een documentaire uit 2004, waarin de hoofdpersoon een maand lang alleen maar bij McDonald's eet. Hij werd depressief, zijn prestaties in bed holden achteruit en hij kwam ruim 11 kilo aan. Een leraar uit Iowa die gaat nu viral online, want hij wilde dat nog wel eens dunnetjes overdoen. Hij had 90 dagen bij de Mac, 2000 calorieën per dag en niet alleen maar het groen voer dat ze daar tegenwoordig ook hebben. Dit is niet iets te zeggen: hij alleen naar McDonald's en ate salads. Huh? Ik had de Big Macs, ik had de Quarter Pounders with cheese. Ik had iedereen, uh, ook hamburgers en ijsjes. Dus het resultaat, wat denken jullie? 18,5 en een halve kilo kwijt in 90 dagen, dus. En dit is volgens de man de les die hij daaruit getrokken heeft. That's what's so amazing about this experiment. I can eat any food at McDonald's that I want. Je kunt eten wat je wilt dus, als je maar een beetje beweegt, zegt deze man. Onthoud dat mensen. Dan Hans Teeuwen. Die bracht in zijn allereerste show ooit een ode aan de bekendste voorspeller ooit. Van ja. Man was Nostradamus, hij kon heel goed voorspellen. Daar kon je een bewijs van spreken, Men in de nacht voor Maar ik weet dat dan niet waar is. Als je denkt dat je ook een beetje een goede Nostradamus bent... dan moet je even naar de site van het blad New America. Daar kun je meedoen aan hun jaarlijkse voorspelwedstrijd. 14 vragen, bijvoorbeeld wie wint het WK en welk staatshoofd moet aftreden? Assad, Zuma, Kim Jong-un of geen van allen. De winnaar van vorig jaar voorspelde 9 uit 13 vragen goed. Dan gooi je een linkje op de Twitter als je denkt dat je het beter kan. En de Nieuws je wint trouwens alleen de eeuwige roem. En bij de Volkskrant zijn ze helemaal flabbergasted... over het succes van een fotoserie die ze op Oudjaarsdag online gooiden. Het gaat om een compilatie van de Franse president Hollande... die handen van wereldleiders wil schudden... terwijl hij compleet genegeerd wordt werd onder meer opgepikt door de Washington Post, de BBC en de Spiegel... en het was dagenlang een van de meest besproken topics op internet... schrijft de krant vandaag. Iedereen vond het leuk, behalve de Franse Huffington Post. Die vond het een beetje een streek van de Volkskrant. Oordeel zelf, we gooien hem ook even op de Twitter. En dan is het vandaag natuurlijk de grote clash der kijkcijfers. Het gaat er hier aan tafel al over. Utopia begint om half acht op SBS. De wereld draait door, gaat naar Nederland 1 en begint vroeger om 7 uur... en overlapt daardoor met Utopia en RTL Boulevard. Vrij worstelen dus tussen Matthijs van Nieuwkerk... Albert Verlinde en John de Mol. Matthijs van Nieuwkerk vertelde vanochtend bij Giel dat het klamme zweet nog niet uitbreekt. Er komt een nieuwe soort, uh, ja, uh, soort verdeling, zal ik maar zeggen. Dat weten we over een, over een aantal weken, zullen we weten hoe de vlacht erbij hangt. Ja. Ah, ja. Maar ik, heb er, nee, ik ben er niet nerveus over. Dat ja. zou echt overdreven zijn. Voor Utopia is er trouwens al een fan-Twitter-account aangemaakt. waar ze beloven je op de hoogte te houden. At Utopia TV-show. Maar daar begon de dag vandaag met de boodschap. Goedemorgen, Utopianen. Vandaag overdag weinig updates, omdat we ook een leven hebben... en gewoon moeten werken. Tot vanavond. Nou, meer boys op denieuwsbv.nl en de denieuwsbv op Twitter dus. En ik ben naar de McDrive. Tot zo. Ik ga het hebben over de Britse zangeres Lily Allen. Die heeft op dit moment succes met een nummer van Keen. Namelijk Somewhere Only We Know. Dat stond in één keer op nummer één in de Britse top 40. En Keen haalde maar de derde plek met datzelfde nummer... toen ze hem in 2004 uitbrachten. Maar Keen krijgt een haar kansing met Higher Than The Sun... Was wat een popnummer moet hebben met oh, oh, oh en koortjes en uh, de hele synthesizerhandel en wat iets meer zei: Keen higher than the sun. De nieuws PV. Wensley Francisco vanavond het eerste deel van jouw film Bandidos. En die gaat over jezelf en je vrienden in het leger. Eigenlijk allemaal straatjongens die nou ja, voor galg en rat opgroeiden. En die via hun diensttijd op de legerbasis Zeedorf in Duitsland uiteindelijk op een beter leven hoopten. Ja, we waren stelletje bandidos. Ik wil zo'n boefje. Nee. Het was me nee, nee, nee, nee, nee. Ik had vier jaar voorwaardelijk gekregen. Dit gaat echt heel fout. Of ik zou de bad indraaien voor heel lang. Of ik ging met leger in. Jouw redding was leger. Jouw redding was leger. Wensley, jij ging om die reden er ook in. Wat, wat had jij zoal op je kerfstok? Um, een heleboel vechtpartijen. En uh, op een gegeven moment, toe, op mijn veertiende... ging een vechtpartij helemaal mis. Met politie en uh, wapens en van alles en nog wat. Uh, en uh, ja, de straffen bleven zichzelf gewoon opstapelen. Bureauhalt en uh, strafwerk, noem het maar op. En uh, ja, het, op, op dat moment uh, is er gewoon geen weg terug. En uh, dan denk je echt van, uh, naarmate je opgroeit... oei, oei, wat moet ik allemaal? Mijn dromen verder weg, alles verder weg. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon het leger in. Meer discipline. discipline. Ja, ja, ja, ja, ja. Lijkt mij zo. Uh, dat dacht ook Pierre Kuyk. Ook een bandido ook hier aan tafel. Wat, wat waren jouw zondes? Nou, ik, ik ging meer het dienst in omdat mijn vader en mijn oom altijd zijn sterke verhalen vertelden over hun dienstplicht. Ja. En dat heeft me altijd aangetrokken. Dus zodoende ben ik zelf het dienst in. Maar je kon ook wel wat discipline gebruiken? Ja, iedereen wel toch? <laughs> nou, ik niet. Nou, ik denk John de Mol bijvoorbeeld niet, <laughs> denk ik. Oh, jawel hoor. Waarom niet? Ja? Nou ja, u lijkt me een bijzonder gedisciplineerd man. Uh, nou, ja. Ja. ja, Ja. dat zat er ook altijd al in, denk ik. Nee, dat zat er niet altijd in. Maar... Nee? Wie heeft u die discipline erbij getrapt? Ja, dat weet ik niet. Het <laughs> feit dat ik mijn vak zo leuk vind... en uh, weinig moeite heb met uh, de energie die ik erin moet stoppen. Ja. Maar wanneer was dat bijvoorbeeld niet het geval? Voordat u in de televisie... In mijn schooltijd bijvoorbeeld. Oh ja, was toen, u een uh, beetje... Ja, nee, toen had ik echt uh, elke dag een schop onder mijn kont nodig. En van, van het VWO naar de Havo naar de MAVO getrapt? Uh, ik heb nog net met hakken over de sloot de Havo gehaald. Ja. Goed, terug naar deze jongens hier aan tafel. Ja, het is niet zozeer. Uh, jij was meer vanwege je familie dat je het wilde. Ja, je zat in de traditie. Ja. Dan gingen jullie dus in het leger. Jullie kwamen op Zeedorf, die basis in Duitsland, ja. in Charlie. En dan um, in ook nog in het peloton voor de allermoeilijkste gevallen. En daar zaten zeven jongens en jullie noemden julliezelf de Bandido's. Ja, het was een soort van self-fulfilling prophecy. Ik bedoel, de Charlie in de Seedorf die had eigenlijk altijd al een naam van... nou, daar zitten toch wel een beetje de bandieten. En het was een paar keer ook gewoon opgeheven. Ja. Dus op een gegeven moment, uh, toen wij kwamen, werd de Charlie weer uh, opgericht. Dus daar kreeg je eigenlijk al gewoon een naam mee. En op een gegeven moment, de andere bandido, Perez... die, die begon ook al van, ja, eigenlijk zijn we ook gewoon een steltje bandido's. En dat bleef gewoon eigenlijk al uh, min of meer hangen. Maar we waren geen bende of zo, we hadden geen bende kleuren of wat dan maar ook ja, daar. ja, die, die Perez die maar... hij noemt, grote, grote gast, imponente. Ja. Gast, die zegt ja. ergens: er zitten jullie in de auto, want jullie gaan terug naar Zeedorf. En dan kniffelt hij in en zegt: die waren gangsters, jongen, we waren gangsters. <laughs> ja, maar dat is per rest eigen. Ik bedoel, alles draaide bij hem om, om de Schilderswijk en Den Haag, waar hij vandaan komt. Dus uh, ja, hij was eigenlijk gewoon, over zijn leeftijd eigenlijk ook wel best een gangstertje. Weet je, gewoon echt uh, proberen te overleven. Uh, geen vaders uh, uh, uithangen in de, in de hoerenbuurten uh, en noem het maar op. Dus, ja, want ja, dat was voor jullie wel echt, uh, die discipline toch ook wel voor ja, maar vooral voor die andere jongens. Veel jongens die geen vader hadden. Die daarom dachten we moeten hier... We moeten wat halen in het leger. Wat, ja, was, ja. wat was het overwegende gevoel van wat moeten we eruit halen? Um, eigenlijk, uh, wat je eruit wil halen is dus gewoon een, een, een goede burger worden... en kansen proberen te pakken die uh, dus als normale jongen... die naar school ging of wat dan ook, dat je die kansen... voor je tenminste, ik had het gevoel dat ik ze niet kon pakken. En met de discipline en de dingen die ik daar leerde... had ik echt zoiets van, hé, hey, nu kan ik de wereld aan, nu maar ga ik Maar jij ik ging je echt het leger in met de bedoeling om een goede burger te worden? Uh, ja, ik bedoel, op een gegeven moment, als je bureau halt hebt gedaan... je hebt van alles gedaan tot je 18e en, en uh, Je hebt eigenlijk gewoon geen kansen meer. En ik wilde echt films gaan maken. Maar dan is het niet zo... Ga je in de filmacademie, zou ik zeggen. Ja, maar met de WBO-diploma kom je niet echt ver. En het strafblad. Dus ik, uh, juist, inderdaad. Dus op een gegeven moment ik had het geluk... dat uh, ik, uh, toen ik 18 was... dus dat mijn strafblad wegging, dan kreeg ik een tweede kans. Toen had ik echt zoiets van, nu ga ik ervoor. Nu pak ik alles wat ik pakken kan. En dan gingen jullie daarin, in het leger. Dan is het even een contrast met je leven daarvoor, lijkt me. En dat hoor je hier. Wat schreeuw je, jongen? Weet je wel, van dat je... Had, de straat had je nog steeds mee. En je dacht van, schreeuw me nog een slecht van je bek. Voor het eerst in je leven gaat een vet tegen je schreeuwen. Gaat een man tegen je schreeuwen. Ik had ook zo'n geval dat... dat, uh, dat iemand iets deed over mijn moeder zei. En dat ik hem uh, heb getrapt en... Uh, ik werd bijna het leger uitgekeerd daardoor. Hoe moeilijk was het voor jullie, jochies van de straat... om dan in één keer zo in die discipline te moeten werken? Ja, het is, uh, je moet even op je lip bijten. Uh, ik, ik wist het dan wel van, uh, van de verhalen. Maar als je er eenmaal bent en uh, er staat iemand tegenover je... en die uh, scheldt je uit en uh, ja, ga maar leggen, geef me push-ups. denk je bij jou, ja, wie, wie ben jij? En dat zei je ook. Ja. En wat, ja. zei, wat zei hij dan vervolgens? Nou, dan kon je er de tien bij doen. Ja, inderdaad, dus, ook, dus op een gegeven moment ze maken je natuurlijk helemaal gek. Want niet goed is gewoon opnieuw. En, en ja, op een gegeven moment je trekt dat gewoon niet meer. Dus wat uh, uh, Pierre nu zegt, telkens komt er tien bij. De tijden haal je niet, dus het is gewoon, je moet echt wat doorstaan. Maar ja, we konden gewoon niet stoppen. Maar... Ja, Dit is natuurlijk een fantastisch voorbeeld voor een televisieprogramma nou, natuurlijk. Ja. He. Ik, uh, maar ik, ze hebben het nu verwerkt in, in, in een documentaire. Maar ja, ik kan me voorstellen dat er een soort risk wordt gespeeld op televisie. Want kon je, kon je weglopen? Um, je kon, ja, inderdaad, je kon dus ik kon mijn wapen op de grond gooien... mijn spullen pakken naar huis gaan. Maar als je, als je die keuze voor jezelf in je hoofd niet hebt... van je moet echt wat van jezelf maken, dan, dan doe je dat niet. Dan ga je gewoon tot het eind. En met gasten zoals Pierre en die andere gozer... je trekt op een duur elkaar gewoon echt naar, naar de eindstreep. Ja, ja want uh, dat is het mooie eruit. En jullie zijn echt, dat hoor je natuurlijk wel vaker de verhalen... maar ik heb het gezien, dikke, vette kameraden. Ja, zeker. Ik Be bedoel, ik hoefde die gast alleen maar te bellen. En hij zei... Om, om die tijd te maken. Geen probleem. Ik, uh, oh. nee, uh, we kunnen elkaar uh, dag en nacht bellen en uh, we staan altijd voor elkaar klaar. En het uh, zal altijd zo blijven. Je weet wat, uh, wat je met elkaar hebt. Ja, maar mensen die net, we gingen erin om eigenlijk een normaal burger te worden. En dan kom je erachter dat leger en maatschappij nou niet echt hetzelfde zijn. Dat zegt Bandido Junny. Als ik uh, met, met kettingen en, en, uh, en uh, tatoeages en dat soort dingen ergens uh, binnenkom, dan ben ik een van de. Criminelen. Maar als ik met mijn pak binnenkom, dan ben ik een held. Ja, het, is, het klinkt een beetje. Want jij zegt ook ergens wenselijk. Ja, we, we gingen erin om echte burgers te worden. Maar dat zullen we nooit worden. We doen eigenlijk alsof. Het klinkt een beetje alsof de hele Zeedorf-missie mislukt is. Nee, nee, het is eigenlijk gewoon niet mislukt. Het is eigenlijk gelukt in de term van... Uh, je bent en je blijft gewoon altijd militair... en trouw aan uh, defensie op een of andere manier... en vooral aan elkaar. Dus dat, dat, dat is iets dat kun je niet met, met normale mensen delen. Dat is De, de verhalen, alles wat je daar meemaakt... kun je alleen maar onderling delen. En, en, en dat maakt je dus anders dan een, een, een normale burger. Maar voel die, jij van je een militair? Tof, op moment dan, want je bent afgezwaaid, zeg ik. Ik ben afgezwaaid, maar ik, ja... Militair blijf je altijd. Juist, ja? inderdaad, ja. ja. Weet je dat? Ja. ja. En wat zeg je nu, van behalve die discipline, wat, wat heb ik aan overgehouden? Um, uh, ik heb er een studie aan overgehouden en uh, ik werk uh, bij de VARA. <laughs> nou, niet gek, toch? Nee, voor een jongen die eerst uh, weinig kansen had... in het bureau altijd, en noem het maar op. En jij hebt je Nou, Je hebt de discipline meegekregen om uh, iets te halen wat jij wil. Dus alles waar ik uh, aan denk, van dat wil ik... daar ga ik ook 100% voor. En 9 van de 10 keer is het ook uh, haalbaar. En wat is dat nu? Waar ga je nu voor? Gewoon lekker in mijn gezin uh, thuis zitten. Gezellig. Wat was het absolute dieptepunt... Die jaren in Zeedorf? Uh, voor mij was uh, uh, uh, ja, de eerste, tenminste dat iemand dichtbij uh, stierf... dat was uh, Michel Marseille, die in Tsjechië met een tank verongelukte. En uh, ja, dus dat kameraden er alles eigenlijk aan deden om, uh, om hem uh, uh, te redden. En dan kom je daar eigenlijk achter, want als je daar bent... je voelt jezelf als infanterist gewoon echt onsterfelijk. Maar in één keer, uh, ja, dan sterven er wel mensen... en dan kom je erachter van, hé, hey, dat stond niet in het volletje. Militairen kunnen dood. En voor jou, Pierre? Ja, hetzelfde. Uh, op dat moment uh, denk je er niet zo over na. Maar uh, je, het eerste wat je denkt is zo snel mogelijk uit het water halen die jongen. Ja, als dat dan niet lukt of niet op tijd lukt. Ja, dan heb je wel een uh, zware klap te verduren. Ja. Het is een mooie serie. Vanaf Vanavond te zien. Elke maandag om negen uur op Nederland 2. Heren, dank. De nieuwsbV. De rechtbank in de Duitse Hagen doet woensdagmiddag uitspraak in de zaak... tegen de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins. Twee weken geleden eiste de aanklager levenslang tegen de 92-jarige Bruins... die in 1944 een Nederlandse verzetstrijder zou hebben doodgeschoten. Bruins ontkent dat en zijn advocaat vraagt om vrijspraak. Bij de rechtbank in Hagen is NOS verslaggever Rien Kamer. rienk. Kamer. Rink. waarom vrijspraak volgens die advocaat? Um, omdat er volgens die advocaat uh, geen uh, echt bewijs is. Het is eigenlijk allemaal van horen zeggen. En dat, dat klopt ook wel. Het is uh, 1944 als dit gebeurt. Uh, S'avonds. En uh, niemand heeft het gezien. Dus je moet het hebben van verklaringen. Uh, en uh, Bruins zelf zegt. Ik heb het niet geschoten. Maar een andere SD'a die met hem mee was. Die heeft die verzetstijder uh, gedood. Uh, en een ander juridisch punt van de advocaat hier. Is uh, dat Bruins in 1949 door de speciale rechtbank uh, in Leeuwarden. Ter dood is veroordeeld voor, voor deze zaak. Dat is later omgezet in levenslang. Toen was Bruins al gevlucht naar, naar Duitsland. En uh, de advocaat zegt van oké, okay, uh, daar is hij al een keer voor veroordeeld. Dan kun je nu uh, anno 2014 nog een keer voor diezelfde zaak uh, veroordelen. En dat heeft hij dus ook voorgelegd aan de rechtbank, die inderdaad uh, over twee dagen uitruikt. Heeft Bruins zelf nog iets gezegd? Nee, helemaal, helemaal niks. Net als gedurende vrijwel het hele proces... dat is vier maanden heeft geduurd... zegt hij niks. Hij kreeg, zoals ook in Nederland gebeurt... het laatste woord. Hij kreeg de gelegenheid om wat te zeggen. Maar hij schudde alleen zijn hoofd. Hij wilde niks zeggen. Hij heeft op één dag hier... op één zittingsdag wel iets verteld... over zijn levensloop... in Nederland en in Duitsland. Maar de of iets dergelijks heeft hij niet getoond. En dat, dat hoeft hij in zijn optiek ook niet te doen. Want hij ontkent dat hij... die ook de advocaat van de 97-jarige zus van de vermoorde verzetsstrijder heeft gesproken, het schijnt. Wat was zijn conclusie? Ja. Ja, uh, hij sprak namens Alkalien blokje Blokzeil Dijkema. Die woont in, in Hoogveen. Dat is de zus van de, uh, de vermoorde verzetsstrijder. Um, en het advocaat zei dat zij uh, ook hoopt op uh, levenslang. Maar ze zegt geen haat of vraaggevoelens te hebben. Wel kan ze zich nog heel goed het verdriet in de, in de familie herinneren. Van haar vader bij uh, het lichaam van uh, haar broer. Maar het gaat haar niet zozeer om de hoogte van... ...en of die al of niet veroordeeld wordt... ...zij is al heel blij met de aandacht voor deze zaak... ...en het feit dat daar hier voor de rechtbank heeft moeten staan... ...en zijn daden onder ogen heeft moeten zien. En zijn verslaggever Rink Kamer vanuit de Hagen... ...en woensdagmiddag weten we dus meer. Toen ik dit nummer draaide in de uitvoering van Junior Walker... ...en de Stars was echt de dansvloer compleet vol. How sweet it is to be loved by you, origineel van Marvin Gaye. How sweet it is. Of someone's arms And there you I need someone To understand my ups and downs And they're you With sweet love and devotion Deeply touching my emotions I wanna stop And thank you baby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 into myself For me that you Maar een beetje traag in deze uitvoering. Het is wel het origineel, maar van gay en how sweet it is to be loved by you. BV Buitenland. Naar de Filipijnen. Daar gingen vandaag voor het eerst naar tyfoon Haiyan. De scholen weer open in het zwaarst getroffen gebied rond Taklaban. Een flinke opgave. We zijn in Ormok. De stad werd zwaar getroffen door de storm... Niet alleen de huizen, maar ook de scholen zijn verwoest. 90% of school buildings were damaged in areas affected by the typhoon, compromising over 3000 schools. Teenagers eagerly pitch in to help remove debris from the site of where their school once stood. Every time I meet kids, they will tell me, what will happen to us? Um, what will happen to our studies? We don't no longer have notebooks, we don't have bags. Out Miss Nederland Cheryl Lynn Baas is in de Filipijnen omdat ze met haar stichting geld heeft ingezameld voor de getroffenen van de tyfoon. Dag Cheryl. Vandaag, Cheryl, is het, de eerste, Hallo. Hi, is het de eerste schooldag voor kinderen in en rond Takloban. Uh, maar zijn er wel scholen om naartoe te gaan? Uh, gedeeltelijk, gedeeltelijk. Uh, in, in Takloban is het zeker uh, uh, moeilijk, want er zijn veel scholen totaal verwoest. Uh, er zijn bepaalde scholen die dan uh, op de buitenplaats een tent hebben, een veilige tent, waar de kinderen onderwijs kunnen krijgen. Maar veel scholen zijn helaas ook nog... Uh, ja, nog nog dicht of helemaal niet meer bestaanbaar. Dus, dus die, die, die, die gaan nou, niet open. Okay. En uh, in Ormok, het, het naastgelegen gebied wat ook getroffen is, daar is de situatie iets beter. En daar zijn er ook kinderen die vandaag naar school gaan. Ja, vorige week ben jij daar geweest hè, in de stad Ormok. Dat is ongeveer 2,5 uur rijden van ja. Takloban. Uh, omdat jij daar helpt om een school mee op te bouwen. En één vandaag was met jou mee. Het was dus een prachtige ja. school met een prachtig uitzicht. Maar nou, nu is het uh, in en in <lacht> Het is flink veel werk voor jou nog te doen hier. Ja, flink veel werk flink veel werk. Geen dak, geen ramen en een heel bijgebouw dat weggevaagd is. Er is een hoop werk aan de winkel, maar ze zijn klaar om weer naar school te gaan. We are happy because we are survivors, right? You all survived? And you're ready to go to school again? Yes. Uh, yes. Waren het dan wel lokale, Cheryl? Uh, nee, dit is een school die echt helemaal verwoest is. ook Die ook uh, te maken heeft met een tent. En wij uh, gaan vanuit de stichting uh, proberen deze school weer te wederopbouwen. Je hebt met kinderen daar gesproken. Hoe zijn die daar nu aan toe? De kinderen? Ja? Ja, nou in Ornok, uh, moet ik zeggen, zijn ze wat hoopvoller. Merk je een, een, een, een positieve stemming... Uh, kinderen zingen ook uh, de liedjes uh, mee. En, en zijn blij, lachen en kijken uit naar een positieve toekomst. In Tabloban vond ik dat minder. Uh, merkte je echt dat de kinderen aangedaan waren. En ook mm. al probeer je ze op te vrolijken. Ze zingen wel mee, maar je ziet aan de gezichten... dat ze gewoon echt uh, behoorlijk wat hebben meegemaakt. Nou, nou heb ik jou eens hier aan tafel gehad uh, toen de tyfoon net geweest was. En toen vertelde je over jouw plan om daar te gaan helpen. Wat doe jij daar ja. nu letterlijk? Uh, ik heb nu uh, bij duizend huishoudens verspreid over vijf barangays dorpen zijn dat, heb ik hygiënekits verspreid. Uh, dat is nu echt een grote behoefte die daar is. Ik heb medicijnen en boksen uh, verschaft aan de healthcenters in deze dorpen. En voor de kinderen heb ik educatieve uh, uh, kleurboeken aangeschaft met kleurpotloden. En daarnaast uh, hm. hebben we nog een feeding gedaan in, in de Barangay waar we nu de school gaan opbouwen voor 200 kinderen... met uh, multivitamine die ze de komende 10 dagen krijgen. En het is ook nog heel hard nodig. Hè? Want ik begrijp dat de opbouw van het gebied nou niet bijzonder hard gaat. Nee, en dat is uh, iets wat, ja, waar, nou, niet, ik schrok er een beetje van. Uh, maar het is ook wel heel begrijpelijk. Maar ze hebben natuurlijk eerst echt in de, in de eerste levensbehoeften voorzien... En uh, ja, dan merk je gewoon dat daar nog steeds zelfs behoefte aan is. Zelfs in Ormok ook is de vraag naar, naar voedselpakketten nog steeds groot. Ja. Uh, Hygiënekids is ook iets waar heel veel vraag naar is. En, en, maar de tijd is nu wel aangebroken, hopelijk ook om veel te gaan wederopbouwen. Want het trieste is wat je ziet, is dat mensen echt nog steeds in de puin leven. Dus dan is het aangezicht van de rand lijkt het alsof er nog niet zoveel gebeurd is. En ja, ik heb gewoon echt te doen met de mensen die gewoon ja. helemaal niets hun bestaam op te bouwen. In ieder geval ben jij daar, en dat is goed om te horen. Rochelle Limbaas in de Filipijnen, dankjewel. Zonder de Mol zit hier nog altijd, samen met de twee bandido's... Pierre en Wensley. Meneer de Mol, hoe belangrijk is het slagen van utopia... waarin vijftien mensen min of meer een nieuwe maatschappij... proberen op te bouwen op een braakliggend terrein? Hoe belangrijk is dat voor u? Nou, heel belangrijk, maar we moeten het ook niet overdreven. Ik hou in mijn achterhoofd altijd rekening... met het feit dat dingen kunnen mislukken. Ook utopia, uh, daar ben ik teleurgesteld. Uh, twee weken de pest in... En dan gaan we weer vrolijk verder. En hoe belangrijk is het voor de zender, SBS 6? Nou ja, het is een half uurtje per dag, vijf dagen per week op, uh, wat is het? Uh, maar het is een noodlijnende zender, hè? Nou, noodlijnend is iets te sterk uitgedrukt. Maar de zender kan wel een paar successen gebruiken. En ik hoop dat Utopia er een wordt. En jullie worden binnenkort bekende Nederlanders, denk ik, of niet? Um, Wensley. I... Jawel, waarschijnlijk wel. <laughs> ja, ja. Dat is wel spannend. En ja. moet je hand zeker in gaan zetten? Nou, ga ik vast hoeven. Doe ja, wel. dat moet wel. Want dat uh, wordt van je gevraagd. Het uh, tweede uur van de nieuwsbv komt er zo aan natuurlijk. Logisch. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Ronnie Naftaniel was ruim 30 jaar directeur van het Sidi, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Onlangs nam hij afscheid. Ik heb wel een soort telefoondraadje in mijn hoofd zitten. Dat gaat rinkelen